11 uur. Dit is Radio 1. Met Kilene Plag en Jurgen van den Berg. Het is drie maanden na de tyfoon op de Filipijnen. Hoe is het daar nu en hoe wordt het geld van de samenwerkende hulporganisaties besteed? En zometeen begint de loting van de 5000 meter in Sochi. Nu het NOS Journaal door Alp Megens. Minister Plasterk gaat de komende dagen de vragen beantwoorden... over de kwestie rond de onderschepte contactgegevens. Dat zei hij bij het begin van de ministerraad. Er zijn uh, uh, ik geloof bijna tachtig vragen gesteld en die gaan we één voor één netjes beantwoorden. Ik ga verder daar, niet, uh, daar niets over zeggen anders dan dat we dat gaan doen. Dat zijn allemaal hele goede vragen en die gaan we uh, beantwoorden... en daarover dinsdag in debat in de, de Tweede Kamer. Plasterk ligt onder vuur, doordat hij de Kamer mogelijk verkeerd heeft ingelicht. Sinds Plasterk en minister Hennis woensdag schreven dat Nederland zelf communicatiegegevens heeft onderschept... en niet de Amerikanen, had Plasterk nog niet in het openbaar gereageerd. Op vraag over zijn positie antwoordde hij dat uiteindelijk de Kamer uitmaakt wat hij ervan vindt... en hij voelt zich gesteund door het kabinet. Vertegenwoordigers van de Syrische regering zullen aanwezig zijn... bij de tweede ronde van de vredesbesprekingen in Geneve. Dat heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken gezegd... tegen de Syrische staatstelevisie. Het vervolg van de vredesbesprekingen begint maandag. Gisteren werd in Syrië een akkoord bereikt... over de evacuatie van burgers uit de stad Homs. Zo'n 3000 burgers zitten opgesloten in het oude centrum van Homs... dat omsingeld is door troepen van Assad. Vandaag komen naar verwachting 200 burgers vrij. Uitgeversconcern Sanoma heeft vorig jaar 332 miljoen euro verlies geleden. In 2012 werd nog winst gemaakt van 149 miljoen. Het bedrijf heeft veel last van dalende inkomsten van advertenties. Ook de omzet daalde. Sanoma maakte eind oktober een drastische inkrimping bekend. Zo'n 500 van de 1600 banen worden geschrapt. En veel tijdschriften worden verkocht. Zoals Nieuwe Revue, Panorama en Playboy. 17 titels blijven, zoals Libelle, Margriet, Linda en Donald Duck. Voor dit jaar verwacht Sanoma een verdere daling van de resultaten. Het bedrijf denkt dat de resultaten pas in 2016 weer beter worden. Voor- en tegenstanders van de intensieve veehouderij... hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Den Bosch. De provinciale staten vergaderen vandaag over strengere regels... voor varkensboeren die nieuwe grote stallen willen bouwen. Boze boeren hielden met hooibalen ruim een uur een parkeerplaats bij het provinciehuis geblokkeerd. Ze zeggen dat alleen zij en niet de supermarkten de prijs betalen voor een duurzaam stukje vlees. Kijk, de provincie die blokkeert ook onze, onze bedrijfsvoering. En uh, de hele verduurzaming in Brabant is dus daarom blokkeren wij ook uh, de zaak hier. Behalve de varkenshouders lieten ook Brabantse bewonersgroepen van zich horen. Zij vinden juist dat de strengere regels niet ver genoeg gaan. Andy Murray doet volgende week mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Na het wegvallen van Stanislas Wawrinka... heeft toernooi-directeur Richard Krajicek... met de winnaar van Wimbledon alsnog een grote publiekstrekker weten vast te leggen. Wawrinka, de winnaar van de Australian Open... meldde zich deze week af met een beenblessure. Murray deed al drie keer mee aan het ABN AMRO toernooi. En ook de Argentijn Juan Martín del Potro is er volgende week bij in Rotterdam. Het weer met uitzondering van het Zuidoosten regent het. Later klaart het in het westen wat op. Het is 10 graden. Vanmiddag wordt het iets koeler...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 Juppiebusiness.nl. Radio 1 KRO en CRV. De ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. In de reportageserie De Industriële Robotrevolutie... in het laatste uurtje van deze ochtend... horen we dat de vooruitgang van robots tijd, een tijd lang haperde. Robots die zien precies hetzelfde ongeveer als in de jaren 50. Ook de intelligentie was niet toegenomen. Maar in de laatste jaren komt dat echt in een, in een versnelling. We er zo meer over in het laatste deel van de serie. Nu eerst de winterspeler. Ja. Het gaat echt beginnen vandaag. Straks natuurlijk de openingsceremonie. Morgen misschien al het eerste goud voor Nederland. We blijven lekker chauvinistisch natuurlijk. Dan komt Sven Kramer in actie op zijn favoriete 5 kilometer. En daarvoor is zojuist geloot. Schaatscommentator voor de NOS, Sebastian Timmerman, is in Sochi. Sebas gunstig? Nee, niet gunstig voor, uh, voor Kramer, want hij uh, heeft nog drie ritten na hem. Kramer rijdt namelijk in de tiende rit van de dertien ritten die er in totaal zijn. Uh, hij moet het opnemen tegen Jonathan Cook, maar uh, ik denk niet dat hij de Amerikaan nog veel gaat zien. Tenminste, alles als het goed is nadat hij gestart is. Uh, maar Kramer moet dus zeg maar de tijd gaan zetten. Hij rijdt wel uh, na uh, de Noord-Bukku. maar dat is eigenlijk niet echt meer een concurrent op de vijf kilometer. Ook na de Russen Yuskov en Skobrev. Dus hij weet wel wat die hebben gedaan. Maar uh, rijdt dus in de tiende rit en dan komen onder andere Bergsma, Blokhuizen, de Noord Pedersen, Bart Swings en de winnaar van het zilver van vier jaar geleden Seung Hoon Lee komen nog in actie. Dus het is uh, allerminst een uh, goede loting voor Sven Kramer. Het is wel een beetje de geschiedenis die zich herhaalt. Want vier jaar geleden in Vancouver reed Kramer uh, ook met nog drie ritten daarna zeg maar. En ook toen tegen een Amerikaan. Alleen toen was dat Johnny Davis en niet uh, Jonathan Cook. Ja, toen reed Kramer uiteindelijk zo hard dat niemand meer aan die tijd kwam van 6.14 toen. Dus uh, Sven Kramer, bijna twee jaar lang ongeslagen op de vijf kilometer... moet morgen uh, ja, de standaard zetten. De lat hoog leggen, zodat niemand er meer aankomt. Maar nee. dat is toch een pittige taak. Die koek op zich, die kan hij gewoon hebben. Ja, die moet hij wel kunnen hebben. Nee, absoluut. Wat ik, uh, wat ik zei, hij zal zijn eigen race moeten rijden... hij zal vanaf het begin uh, erin moeten vliegen. Ja, dan moet hij normaal gesproken die, uh, die koek uh, niet meer terugzien. Nee. Bergsma dus in de rit 11 tegen de Noord-Pedersen. Ja, uh, Bergsma is daar wel tevreden mee. Uh, collega Steven Dalebout, die heeft hem zojuist gesproken. Uh, laten vandaag ongetwijfeld nog wel te horen op Radio 1. En uh, die kwam nog even snel uh, melden dat uh, ja, Bergsma dus blij is. Vooral blij is dat hij uh, niet alleen na Skobrev en Juskov rijdt... maar vooral dus ook na Kramer. Wat betreft die tegenstander, uh, Sverre Loene Pedersen... dat is wel een, een, een knokker, zeg maar. Iemand die op zijn tegenstander kan rijden. Dat is Bergsma niet zo. Die kiest altijd zijn eigen pad, zijn eigen weg, zijn eigen rit. Uh, heeft zijn eigen indeling. Dus daar hield Bergsma zich nu ook niet echt mee. Bezig. Hij is vooral blij dat hij, dus na Kramer rijdt. Maar ja, uit Nederlands oogpunt heeft, dus vooral uh, Jan Blokhuizen de beste loting ja. voor laatste rit tegen de Belg Bart Swings. Dat kan trouwens wel een outsider zijn voor, uh, voor een Olympische medaille. Maar Blokhuizen staat er, wat de Nederlanders betreft, dus, uh, het beste voor. Want hij weet wat hij, uh, wat hij moet doen. Maar onderschat hij die niet hè, in de laatste rit uit Korea nee. tegen, uh, de Duitser, uh, Steven, uh, tegen de Duitse Beckett? Nee, het, uh, het gaat echt. Uh, om Lee dan nee, want we kijken ook tijd. natuurlijk naar het goud. En we hopen natuurlijk allemaal dat dat Kramer wordt. Of, of een andere Nederlander. Maar goed, die zilveren en die bronzen medaille liggen natuurlijk ook nog uh, daar. Dus uh, in die zin, ja. uh, de loting voor Nederland niet ongunstig lijkt me. Mm, nee, voor Kramer niet zo gunstig. Maar voor Nederland in het algemeen is het inderdaad best een uh, beste gunstige loting. Ja hoor. Nou, goed, uh, morgen gaat het gebeuren. De vijf kilometer. En Sven Kramer en uh, Bergsma, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuizen. Dus dan voor Nederland op het ijs. Sebastian Timmerman vanuit Sortie, hartelijk dank. Morgen is het drie maanden geleden dat de tyfoon Hayan de Filipijnen trof. Samenwerkende hulporganisaties melden dat miljoenen mensen inmiddels hulp hebben ontvangen. Barbara Bosma is van die samenwerkende hulporganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u er kort geleden nog geweest zelf? Ja, ik ben in december zelf daar geweest. En beschrijf eens wat u daar zag. Ja, dat is eigenlijk bijna niet te beschrijven. Het is uh, echt heel heftig... Uh, je ziet eigenlijk dat het zo enorm groot is. Uh, er staat werkelijk geen huis meer overeind. Uh, uh, ja, heel veel puin, auto's die overal uh, gelanceerd zijn. stations die in elkaar liggen. Ja, en heel, heel veel uh, tenten die opgezet zijn waar mensen uh, verblijven of medische zorg krijgen. Uh, maar het is, het is echt heel groot en heel, uh, heel heftig. Ja. En is er, is er dan wel iets verbeterd? Ja, wat we zien eigenlijk nu drie maanden na de ramp... is uh, dat de hulp op zich heel goed op gang komt. Um, eh, maar maar ja, wat, de, wat de nood op mensen wel uh, zeggen is... Van, het blijft gewoon echt een enorme klus. We zijn pas net begonnen en de noden blijven heel erg hoog. Ja, want er is in Nederland 36 miljoen opgehaald. Uh, ja. Idee waar dat tot nu toe aan besteed is of wordt? Ja, daar uh, worden op dit moment tienduizenden mensen uh, mee geholpen... Uh, om een voorbeeld te noemen, alleen al uh, World Vision heeft uh, mede met dat geld uh, meer dan 3.500 ton rijst uitgedeeld. Er zijn duizenden kinderen uh, die weer naar school kunnen mede dankzij dit geld via TerraDesign, UNICEF, Save the Children. Uh, uh, mensen krijgen eten, medische zorg, uh, onderwijs wordt weer op gang gebracht, huizenbouw. Dus er gebeurt heel veel. Maar um, ja, er moet nog ook heel veel gebeuren. Maar ik begreep dat met die huizenbouw dat dat lastig is... omdat er een tekort aan bouwmateriaal is. Ja, dat klopt. Uh, er zijn natuurlijk echt miljoenen huizen verwoest of beschadigd. Uh, en er wordt, daar wordt op ingezet. Mensen zijn zelf alweer heel, heel snel aan het herbouwen. Uh, maar de, de bouwmaterialen ter plaatse, daar is gewoon een schaarste. Waardoor de prijzen omhoog gaan... Uh, en uh, er wordt heel veel materiaal ingevoerd. Uh, hè, maar maar ja, dat, is, dat loopt nog zeg maar, niet uh, genoeg, niet lekker genoeg... om het op grote schaal nu al in te zetten. Dus dat is echt iets waar de komende tijd uh, de focus op zal zijn. Ja. Dan is er nog een ander ding... dat heel veel mensen hun bron van inkomsten zijn uh, kwijtgeraakt. Er zijn 33 miljoen bomen ongeveer verwoest. Ja. En dat ja. betekent dus voor de kokosnotenbranche... wat daar heel belangrijk is, dat die uh, grotendeels plat ligt. Hoe helpt u die mensen? Ja, die mensen, die, het duurt gewoon jaren voordat die bomen weer zijn, uh, zijn opgegroeid. Dus wat er nu gebeurt is dat die boeren, dat we proberen dat zij om kunnen schakelen naar andersoortige landbouw. Dus zij krijgen zaden en landbouwwerktuigen om nu voor korte, op de korte termijn te kunnen planten en oogsten. Um, en uh, ook dit zal de komende tijd echt de grootste focus krijgen van hoe kunnen we weer zorgen dat er werkgelegenheid komt, eigenlijk dat mensen weer gewoon uh, aan een toekomst kunnen gaan werken. Het lijkt me best lastig om de goede afwegingen te maken... omdat er natuurlijk veel sceptisch in Nederland is... of dat geld wel goed besteed wordt. Is er dan de neiging om het maar in de makkelijke meetbare projecten... het meeste geld te stoppen? Nou, uh, gelukkig de dat mensen die aan het werk zijn... die, uh, die kennen die sceptisch, maar uh, die gaan toch gewoon uit van de noden... die ze daar plaatsen zien... Uh, die proberen dat ook zo goed mogelijk te coördineren... en te kijken van wat is, wat is nu als eerste nodig voor levensreddende hulp. Hè, dus noodhulp moet worden doorgezet en we gaan inzetten op wederopbouw. En wat wij in Nederland doen uh, vanuit de samenwerking... is om zo goed mogelijk mensen in beeld, uh, een beeld te geven van wat er met hun geld gebeurt. Uh, en soms is dat uh, gorddroge informatie en soms is dat ook lastig uh, uit te leggen... en is dat soms een beetje jargon... We, we doen echt ons best om uh, zo goed mogelijk inzicht te geven. En daarbij zijn dus de noden echt het uitgangspunt uh, voor, de, voor de bestedingen van het geld. Dank u wel. Barbara Bosma van de samenwerkende hulporganisaties. Belangrijke vraag. Graag is graag natuurlijk wel. ook Heeft uh, Treintje Oosthuis nou al eens een keer geld overgemaakt. Naar die hele like-actie op Facebook. Hier is ze. Van 9 tot 12. De ochtend. Op Radio 1. So you ask Just what it is I see in you Well, it's every little thing you do You make me smile Well, there's something That I can't put my finger on And we've only just been I do van Trentje Oosterhuis. Er wordt al heel hele ochtend met scherp geschoten en het liefst in de roos. Uh, ze houden Marcel Dekker angstvallig weg bij al die geweren daar, want ja, je weet het maar nooit, okay. ze zijn met 190 deelnemers begonnen en ze willen ook graag met dat aantal eindigen. Maar Marcel, mocht je hem ook niet eventjes vasthouden dan? Ja, ik heb er wel even eentje vastgehouden. En uh, dat heeft ook een leuke foto opgeleverd. Die uh, binnenkort op mijn site wordt uh, gepubliceerd. Met James Bond eronder 007. Zoiets. <lacht> maar ondertussen heb ik ook trouwens heel veel geleerd hoor. Hier uh, in uh, de sporthal in Den Haag. Uh, dat uh, wat we allemaal hier zien een olympische sport is. Een concentratiesport. Een sport uh, waarmee uh, het beste wordt geschoten met een luchtdruk van uh, 200 bar. Heb ik mij laten vertellen. Een sport van de leren pakken. En de grote tijdsdruk. Egbert IJzerman. En ook een leuk toernooi waar goed gescoord wordt vandaag. Ja, zeker als we kijken naar de scores die, uh, die we gisteren hebben. En die verwachten we vandaag ook wel te evenaren. Zijn we buitengewoon tevreden over het niveau. Ja, hoe is het met de Nederlanders? Want uh, alle nationaliteiten lopen hier rond. Ja, uh, uiteraard kijken we naar onze Nederlanders en onze junioren. Die hebben het uh, met name geweer gisteren erg goed gedaan. Ja? Ja. Ik hoorde uh, Bram Stam en Jean Smit. Doen ja. het heel goed op ja, dit Ja, zeker. Junioren. Ja, de junioren. De dat... belofte van de toekomst. Zeker, ja. ja. Nou, allemaal dikke tien als het gaat om concentratie. Wat ik zo mooi vond, is dat er geschoten wordt tussen de hartslagen in... Uh, hoe dat gaat, dat kunnen we niet meer uitleggen. Dat kunnen we ook niet laten zien, want het is radio per slot van rekening. Rob Leuvering, goedemorgen. goedemorgen. U bent de topsportcoördinator van De Bond. Welke bond is dat dan? Koninklijke Nederlandse Schietsportassociatie. Ja. Doe maar. En daar, dat is een enorme paraplu, heeft u mij uitgelegd. Uh, want het kleiduifschieten zit er ook onder. Daar zit ook kleiduifschieten onder, maar ook nog heel veel andere onderdelen. Waaronder ook pistool, diverse pistoolonderdelen, geweeronderdelen. Gaat u maar door. Ja. Ja. Topsportcoördinator, dat is waar we hier naar zitten te kijken. Naar een topsporter. Waarom eigenlijk? Wat is, er, wat is er zo topsporterig aan? Deze mensen kunnen zich meten met de top van, van de wereld op schietsportgebied. En wij hebben daarvoor ook een, een, een ploeg zitten in Papendal bij het CTO, Centrum voor Topsport en Onderwijs. Waar mensen hun opleiding volgen, tot topsporter. En wellicht dat ze over een aantal jaren kunnen acteren op het allerhoogste niveau. En dat is voor ons de Olympische Spelen. Ja. Nou, er wordt weer geschoten zoals je kunt horen. We moeten het even hebben over uh, de man die het heel goed gedaan heeft tijdens de laatste Olympische Spelen. Peter Hellebrand. Uh, die zie ik vandaag niet. Peter is op dit moment in voorbereiding op een finale, Bundesliga finale in Duitsland. En uh, dat heeft hij in overleg met zijn trainer gedaan, Heinz Reinkemeyer. Ja. Uh, dat is ook het niveau waar hij echt zijn directe concurrenten treft. Die hij zo straks uh, tijdens het Europees kampioenschap in Moskou ook weer tegenkomt. Ja. En misschien dat die man straks in Moskou en die Olympische Spelen die daarna gaan volgen, deze sport ook wat zichtbaarder maken. Want dat is niet het geval, daar kunnen we niet meer over hebben. Maar het mag wel wat zichtbaarder. En uh, nou, misschien hebben wij daar vandaag een kleine bijdrage aan geleverd. Dank u wel, allebei. Dank u wel. De ochtend. Stand.nl met de stelling vandaag, olympische sporters moeten zich onthouden van politieke statements. Daar kunt u al heel de ochtend op reageren. 0800 1101 is het telefoonnummer. Via de site natuurlijk, www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. De vraag is, moeten olympische sporters een statement maken over de mensenrechten situatie in Rusland? Of moeten ze zich vooral alleen met sport bezighouden en zich ook echt niet druk gaan maken over alle politieke romslomp? We praten erover met Roderick van Grieken, oprichter en directeur van het Nederlands Debatinstituut. Meneer van Grieken, welkom. Goedemorgen. Eerst maar even een, uw mening op de stelling. Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Eens of oneens? Ik ben het er helemaal mee eens. Ja, u schreef afgelopen zomer in de krant ook dat topsporters de slachtoffers worden... van de keuzes van anderen als we oproepen om iets te ondernemen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik vond het een beetje vreemd dat er allemaal mensen waren... die zeiden, we moeten sortie boycotten. En dan vroeg ik me af, ja, wie zij? dan hadden ze het over we, maar dat waren dan columnisten... en dat waren cabaretiers. En volgens mij doen die helemaal niet mee in sortie. Kortom, die mensen roepen op om anderen, iets te, om anderen de, de, de hete code uit het vuur te halen... En terwijl ze zelf niks hoeven te doen. Maar ook omdat zij bij zo'n evenement niet in staat zijn om het zelf te doen? Nou, ze kunnen daar optreden, ze kunnen cabaret uitvoeren... ze kunnen boze brieven schrijven, columns schrijven. En ze kunnen van alles. Maar om nou sporters op op te roepen om niet te gaan sporten, om terwijl je zelf verder niks hoeft te doen, dat vind ik heel vreemd. Zullen we maar gelijk dan reactie gaan halen bij een van de mensen waar u wellicht op doelt. Vervent Radio 1 luisteraar rot nu aan de telefoon. Gordon, goedemorgen Goeiemorgen. Kijk, die meneer die zegt van die sporters moeten dat niet doen. Uh, maar jij hebt wel zelf ook actie ondernomen. Je hebt een open brief geschreven naar premier ja, Rutte. Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met die meneer. Ik vind niet dat een sporter zich geroepen moet voelen... om een politiek statement te maken. Want ik denk dat die mensen zo begeisterd zijn door hun sport... en dat dat de hoofdmoot moet zijn. Wat ze wel kunnen doen, is nadat het evenement is afgelopen... En wellicht na een overwinning of een winst... dat ze dan een, een, een statement of een blijk van, van, van mededogen kunnen tonen. Ik bedoel, uh, het is in eerste beginselen gewoon schandalig. En ik, ik heb me lange tijd afzijde gehouden van deze discussie. Mm -hmm. Maar ik ben ik werd vanochtend zo geraakt door de laatste beelden... die, mij, uh, die ik heb gezien over de wantoestanden in, in Rusland. Tegen homoseksuele. Tegen homoseksuele mensen, transgender en noem alles maar op... Um, ja, ik dacht, ik ga nu een brief schrijven van Mark Rutte. Ik, ik denk dat het een druppel op de gloeiende plaat is... Niet dat het heel veel uit zal maken... maar ik denk wel dat we heel veel aandacht kunnen genereren vandaag. En het is nog niet te laat door, voor de minister-president... te zeggen, maar, maar de, na die beelden... ik ga alsnog niet, ik, ik keer om. Ja, wat, wat, heb je, wat heb je in die brief aan Rutte geschreven? Nou, dat ik het schandalig vind dat ze daar überhaupt gaan... dat wij als Nederlandse belastingbetaler... Uh, zeg maar deze hele kermis financieren... Uh, dat zij daar gaan staan als volksvertegenwoordiging. Nou, zij vertegenwoordigen mij niet. Dit zijn niet mijn koning en koningin... die mij mogen vertegenwoordigen. Die daar mensen handen gaan schudden bloed aan hun handen hebben. Die gewoon willens en wetens deze mensen elke dag uh, kleineren, molesteren en noem alles maar op. Wat ik vanochtend gezien heb, grenst aan het echt... Het... Oh, Absoluut oh. belachelijk. Maar ik wil daar wel even uh, op reageren als dat ja, kan. meneer Van Grieken. Uh, uh, ik las gisteren nog een, een, een prachtig stuk op de NOS-site overigens... van een van de belangrijkste Russische homo-activisten, meneer ja. Alexejev, en, ja. en, en die zegt van, joh, je, je, we, he, de, de, he, daar gebeuren dingen die niet goed zijn... maar het is niet zo dat dit regime uh, uh, homo's onderdrukt... Uh, of dat ze van straat worden geplukt door de overheid. Er gebeuren allemaal dingen die niet goed zijn. Maar het is ook een beetje dat we vanuit Nederland uh, dingen gaan roepen... zonder nou precies te weten wat er aan de hand is. En om zeggen te zeggen, ons belastinggeld gaat daar toe en hij vertegenwoordigt. mij niet, ja, de premier kan ook niet iedereen altijd... Maar goed, hij moet wel wat doen met die signalen. Gordon, nog even één reactie? Ik ben daar zelf geweest in 2009 voor het Eurovisie Songfestival. Mij werd destijds ten stelste afgeraden... om ook een homoprotest te uiten, omdat ik dan gearresteerd zou worden. En uw uitspraken van de Russische overheid, dat valt allemaal wel mee. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn... En, van die meneer? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Als je de beelden ziet van Amnesty International vanochtend... en, en van uh, gay- lesbian, uh, en lesbian voorzitters en spreeksvrouwen en mannen... dan is daar wel degelijk wat aan de hand. Ja. En het feit dat wij daar zo'n grote delegatie heen sturen... waar we al wekenlang over in discussie zijn... waar de minister-president absoluut ongevoelig was om maar gehoor aan te geven. En dat heeft allemaal te maken met de landsbelangen, met de zakelijke ja. belangen. Maar, die maar, we met ja, maar, meneer Van Grieken, nee, sorry, want anders gaan, we, we gaan even nog verder met ons. Bellen, ze komen zo meteen graag bij u terug. Gordon, dank dat je even naar de telefoon okay. kwam. En nog geen reactie gehad van Rutte, neem ik aan. Hij is net geland. Dus Ik, denk wel dat, ik, ik ken de minister-president persoonlijk, dus ik denk wel dat hij mij gaat bellen. Oké, okay. ah. nou, la, laat het weten als dat gebeurd is, want dan willen we wel even door met je praten. Okay. Fijn dat je even aan de lijn kwam. Dank je wel. Dan zijn wij benieuwd natuurlijk wat andere luisteraars vinden. 0800-1101 is het telefoonnummer. Uh, Stam.nl, goedemorgen. Ja, dag. Mark Westendorp. goedemorgen. Advocaat, goedemorgen. Ja, goeiedag. Ja. Ik, uh, ik ben het oneens met de stelling. Uh, kijk, het is ook zo, die Nederlandse sporters... die vertegenwoordigen Nederland op sportief gebied... niet op politiek gebied. En uh, er zitten sporters bij. Ik begrijp dat jij Maas een vriendin heeft... of een relatie met een vrouw. Uh, datzelfde geldt voor de short van, uh, van Kerkhoff. Uh, iedereen wist, was het, is het. Doet hoever niet zoveel toe... Die mensen hebben dat uh, volledig gerecht. En uh, wie zijn wij om dat, uh, om dat te gaan verbieden? Uh, of, het, of het verstandig is uh, voor hun eigen veiligheid. En uh, ze moeten zich wel op een sportprestatie uh, concentreren. Geen ja. zijn verstandige mensen. Denken ze heus zelf al aan. Okay. We hebben gewoon... Uh, recht van spreken ja. en uh, kunnen wat mij betreft doen uh, wat ze willen. Om, om da zich daarvan te onthouden is zo 2013... Duidelijk. Okay. Okay. Dankjewel, je ja, dank wel. Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen met z'n hart. Ik, heb, uh, ik vind het dat de sporters wel degelijk kunnen hun eigen moeten uit In 1937 liepen ze allemaal met de Hitler goed uh, alle landen. Maar dat, dit moet, dat kan tegenwoordig niet meer. Iedereen moet het gewoon uiten. Maar uh, er is natuurlijk ook nog wat anders aan de hand... De dochter van de, de oorlogsmisdadige Sorg Jeta, die zit op de tribune... en die heeft heus al eens met papa gesproken... wat er elkaar gebeurt in een dictatuur. En die gaat er eeuwig goed heen, omdat ze alles weet. Ja, ze hebben er niks mee te maken, hoor. Nee. Maar dat die als oorlogsmisdadiger... Ja. dan moet ze daar zeg het Poetin gaan zeggen. Mijn vader heeft onderzocht, zo'n verschrikkelijke dictatuur... Uh, naast zo'n grote... Ja, maar dan komen we toch weer meer op de politieke discussie. Je wilde ons vandaag juist eens even toespitsen op alleen de sporters. Dank u wel. Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Dat is de stelling. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van der Berg. Spijker. Ik spreek met de Spijker. Ik ben het ermee mee eens. En waarom? Ik ben het er helemaal mee eens. En ik zal u vertellen waarom. We houden het op de sporters, maar ik ga een klein zinnetje erbij zeggen... niet alleen de sporters... Maar iedereen uit Nederland heeft zich te beheersen. Punt 1 hebben wij zelf een land die niet in orde is. Daar kan ik heel veel van opnoemen, maar ik weet niet of ik zoveel tijd krijg. En punt 2, je bent nog altijd de gast in andermans land. En je hebt je nog altijd aan te passen aan de regels die in dat land zijn. Ja. En wat er ook allemaal fout is, en wat er ook allemaal verkeerd is... daar hebben wij als Nederlanders helemaal niets mee te maken. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel, mevrouw Spijker. We gaan door naar meneer van Grieken. Roderick van Gieken is onze gast van vandaag, namelijk oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut. Bent u het eens met die laatste mevrouw dat we, ons daar, dat we daar niks mee te maken hebben? We zijn daar te gast? Nou, natuurlijk heb je er wel mee te maken. Maar de vraag is of je, of je de sporters, want dat is de stelling waar we het ja. over hebben, of die sporters daar een rol in moeten hebben. En ik, ik vind het om twee redenen onverstandig. Ik vind het onverstandig voor hunzelf. Deze mensen zijn, zijn een groot deel van hun leven volledig bezig om maar één doel te bereiken. Uh, en dat is. Nou, te vlammen de komende weken. En om dan dit daarbij te gaan halen, op het moment dat ze zich gaan uiten, dan vind ik dat ze ook open moeten staan dat mensen erop reageren. En dan moeten ze ook echt het debat aangaan En ik denk dat je dat als sporter niet moet willen. Maar het zou bijvoorbeeld na hun prestatie, als ze, als ze hun, hun, hun dingen hebben gedaan, zegt u dan? Ja, maar daar we dan hun... nogal een, een last op deze mensen leggen. Stel dat we tegen Irene Wust die zit haar hele carrière naar één moment toe te wijden en dat is dat ze daar goud haalt. En dan gaan we van haar verwachten dat op het moment dat zij er hopelijk haar mooiste moment in haar carrière meemaakt, dat ze dan ook nog de last opeens op zich moet gaan nemen om dit punt te maken. Ja. Laat haar genieten van die medaille. Laat sport sport zijn. En iedere keer dat je ook sporters gaat vragen... om een politiek statement te maken, is sport geen sport meer. En, en dan kunnen we er niet meer puur van genieten... zoals we dat nu wel kunnen doen. En als je het breder maatschappelijk bekijkt... zou een, een oproep of een statement van een sporter... meer kracht hebben dan die van een politicus? Nou, dat denk ik op zich wel. Maar dan gaat dus de sporter zelf van sport iets politieks maken. En dat, dat moet hij nooit willen. Want dan zijn de Olympische Spelen ook de Olympische Spelen niet meer. Het mooie van die Spelen is dat we ongeacht eh, seksuele geaardheid... rang, stand, cultuur... dat we kijken naar mensen die een topprestatie neerzetten. En alles wat je daar nog bij gaat halen... Dat bevlekt het alleen maar. Dat maakt het ingewikkelder en haalt maar de dat puurheid is van de speler eraf. Vind. Van juist die, de mensen, de, de, de topatleten, topsporters... die mogen het wel zijn in Rusland. En de mensen die niet die prestatie leveren... die mogen geen homo zijn in Rusland. Dat is natuurlijk raar. Ja, dat is ook raar. Maar ik wil toch nog één keer die meneer Alexeyev aanhalen. Een van de, de meest prominente uh, homo-activisten in Rusland. Die zegt ook veel: ik wil helemaal geen boycott. Het werkt averechts. Sterker nog, en maar hij zegt mensen is het die die dat mensen. Hij wil anders dan iets van je laten horen. Ja, maar hij zegt het werkt averechts. En mensen snappen ook helemaal niets van, van, van de context hier. Dus mensen, ja, mensen zijn ook geneigd om maar wat te roepen zonder de, onze cultuur te snappen. Uh, je kan Nederland niet één op één met Rusland vergelijken. Natuurlijk moeten we achter de schermen en waar dan ook ervoor strijden dat homo's in, in Rusland dezelfde rechten krijgen als dat dat ze dat hier hebben. Maar je moet het wel op de juiste plek doen. En je moet dat niet met sport gaan vermengen... want dat haalt de puurheid en de schoonheid van de sport af. Ja. U schreef toen in de Volkskrant... een artikel waar ik eerder aan refereerde... dat ze wat u betreft wel regenboogvlaggen... in het Holland-Heinekenhuis mogen hangen. Dat is dan net genoeg van de sport... Het heeft net genoeg afstand van de sport dan. Nou ja, eerlijk gezegd, als ik daar nu op terugkijk... twijfel ik daar zelfs aan mij geworden. Want dan komen want, de Olympiërs ook om gehuldigd ja, te worden. Ja, want nee, ook, ook dan. Dus ik, ik ben het op dit moment daar op dat punt zelfs oneens met mezelf. Wat ik toen, maar dat was ook een half jaar geleden, schreef. En ook dan trek je het erbij. En ik vind dat we daar, zeker omdat... en daarom denk ik er nu ook anders over. Omdat we er nu vlak voor staan. En je gaat of volledig genieten van die Olympische Spelen... en je laat sport, sport zijn. Maar als we nu twee weken lang met z'n allen... iedere keer dit erbij gaan halen... En dan doen we de zaak geen goed die we willen bewerkstelligen. En we doen ook afbreuk aan iets wat hartstikke mooi is. En dat zijn de Olympische Spelen. Ik denk wel dat er iemand is die uw uh, uitspraak gaat, uh, gaat claimen. In een plassterk. Ik doe afstand van mijn eigen woorden. Ja, nou, dat, dat, dat, dat kan soms heel verstandig, verstandig zijn. Hè? Yes. Kijk, De essentie we van, de van debat. Twitterde iemand mij net nog... is dat je ook bereid bent om naar argumenten van anderen te luisteren... en naar je mening aan te passen. Ja. En dat kunnen ook je eigen woorden eerder zijn. Maar is dan nog even... want, want in, toen is in Peking in 2008... werd er van tevoren natuurlijk heel veel gediscussieerd. Ook, ook redelijk laat, maar een paar weken voordat het begon... over de mensenrechten. En toen de Spelen begonnen waren... Ja, hoorden we daar eigenlijk weinig nog over. Is dat wat er nu ook gaat gebeuren, denkt u? Nou, dat, dat hoop ik in ieder geval wel... Wat ik wel hoop, is dat we nu de volgende keer... dat er weer besloten wordt waar de komende Spelen gehouden worden. Dat vind ik wel een moment. Om ja. dan maximaal alles uit de kast te halen. Om als het naar een land gaat waarvan we denken... daar willen we niet tot het gehouden wordt. Dan moet je demonstreren. Ja, dan ja, moet je er vol tegen gebeurd. in gaan. Heeft u het vertrouwen in dat dat dan ook nu niet meer gaat gebeuren? Um, nou, vertrouwen moet je altijd hebben. En ik denk zeker omdat het nu vers uh, van de pers is en het ons helder op het netvlies staat. laten we dat dan doen. Laat ook uh, Gordon en anderen en iedereen die daarbij betrokken is, daar scherp op wachten op dat moment. En dan moeten we ingrijpen en dan moet je je signaal afgeven. Joh, we willen gewoon niet dat het daar is. Dat is het goede moment, want daar kan je er ook nog iets aan doen. Gaat u zelf alles bekijken? Bent u een fanatiek volger van de Spelen? Uh, nee, ik zal zeker niet alles bekijken, maar uh, wel de hoogtepunten. <laughs> Zoals velen. Roderick van Rieken, oprichter en directeur van het Nederlands Instituut. Dank u wel. Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Dat, uh, die stelling blijft nog de hele dag op onze site staan. www.stand.nl U kunt blijven reageren en de percentages blijven beïnvloeden. 1095 mensen nu gestemd al op de site. 59% is het eens, 41% oneens. Dit is Radio 1. Het is inmiddels half twaalf. U krijgt het nos met de Negens. Minister Plasterk gaat de komende dagen samen met minister Hennis... de vragen beantwoorden over de kwestie rond de onderschepte contactgegevens. Dat zei hij bij het begin van de ministerraad. Maar verder wilde hij inhoudelijk niets zeggen. Op vraag over zijn positie zei Plasterk dat uiteindelijk de Kamer uitmaakt wat hij ervan vindt. Hij voelt zich gesteund door het kabinet. Volgens minister Hennis is het kabinet het eens. Vertegenwoordigers van de Syrische regering zullen aanwezig zijn bij de tweede ronde van de vredesbespreking in Genève. Dat heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken gezegd tegen de Syrische Staatstelevisie. De gesprekken gaan maandag verder. Stanislas Wawrinka meldde zich af voor het ABN Amro tennistoernooi, Maar nu heeft de organisatie toch nog een topper weten te strikken. Wimbledon winnaar Andy Murray. En ook de Argentijnse tennisser Juan Martin Del Potro komt naar Rotterdam volgende week. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Kees Kwaks. A27 Utrecht richting Gorkum. In de villa vanaf knooppunt Eveningen tot aan Lexmond. Drie kilometer, de rechte rijstrook is dicht. De ochtend. En zo meteen hoorde de toernooidirecteur van het Rotterdam toernooi... Richard Krajitschek, hoe die dat dan heeft geflikt. Hoe die Andy Murray naar Rotterdam heeft gelokt. En we sluiten een week van de Nationale Nieuwsquiz af. Ja, gaat het nog spannend worden? Gisteren is natuurlijk een waanzinnig hoge score neergezet... van 126 punten... De vraag is, gaat Arie van Dijk uit Leiden over die scoren heen komen? We weten het zo. Do you know what time it is? Um, yeah. 11.33. Rock Late night sessions, yeah. I say we rocking those early morning sessions. Oh, oh, oh wah, wah. Ooh. late night sessions, yeah. I said you got it claiming early morning sessions, oh, oh, oh Ain't no way that I can sleep. That's just something that keeps me awake. Rockin' on and on, say, Gonna wake the neighbors with some more late night sessions. Yeah, I'll still be rockin' those early morning sessions. Say, I am your AM when it comes to late night sessions. Oh, na na na, oh, na na na. Early morning sessions, say. I'm a swingin' in a freestyle, yeah, yeah. Oh, love lost, yes, the love will be this. I repeat, and Abraham, you can't contest Roll another track, have to get this out of me chest uh. Out of me center, straight through me vest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 2002 We got early morning sessions. I can hear the go whistling in the sky. Late night sessions. is die Beef met de late night sessions. Het is toernooidirecteur Richard Krijk op het laatste moment toch nog gelukt om een echte wereldtopper naar het ABN Amro Tennis toernooi in Rotterdam te halen. Want zoals net al aangekondigd de Brit Andy Murray is volgende week in Ahoy te bewonderen. Richard, goedemorgen. Hoe is dat gelukt eigenlijk, Murray op het laatste moment toch nog naar Rotterdam te krijgen? Ja, een beetje gelukt denk ik. Ik heb begin van de week toen mijn paprika terugtrok en dat potrook ook niet zo zeker was. Toen het toch een beetje warm, zou ik maar zeggen. En toen heb ik een beetje te kijken van wie speelt er wel niet. En dan gingen ik van, die Murray speelt pas 24 februari weer, heeft niet veel gespeeld in Australië als je misschien zou willen, kwartfinale slechts voor hem. Ik ga ja, toch even proberen. Dus een beetje in de week gelegd bij zijn manager van, ja, hij moet toch een beetje wedstrijden spelen, het is goed voor hem, het is belangrijk. En, ja, ik zeg, ik kan het weten als oud-prof en ja, een beetje zo'n verhaal opgehangen. En opeens gisterochtend of eerst de avond, weet ik niet eens van, kreeg ik een berichtje van, nou, hij denkt erover na. Ik denk, hé, hey, we hebben voet tussen de deur. En ja, vanaf gistermiddag ging het opeens vrij snel en... Gisteravond een buurtje van 8, 9, toen, uh, ja, toen waren hij rond. Ja, maar het is dus niet zo dat jij zelf het 06-nummer van Murray hebt? Uh, nee, nee, nee. Dat uh, ik moet zeggen, dat is wel grappig. Dat is het enige van iedereen, zou ik maar zeggen. Van Federer Nadal, Djokovic, <laughs> die, die heb ik nummer. Maar Murray op een of niet. Ja, is er niet van gekomen. Dus, uh, maar zijn manager heb ik vroeger nog tegen Dennis. Dus daar heb ik een speciale band mee. Ja. ja, en het maakt natuurlijk wel uit of, of Richard Krij checkt dan belt of, of Piet Paaltjes. <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar, ehm... Uh, um, ja, het, het, het, het is altijd wel fijn denk ik, zeker met wat ik al zeg, als je elkaar goed kent. En Andy uh, en, en ken ik best wel redelijk eigenlijk. Die zie ik you know, in Miami uh, af en toe trainen aan het einde van het jaar, de laatste paar jaar. En, um, en tijdens Wimbledon praten we wel eens over tennis en over ja. van alles. Dus, uh, en met die manager heb ik ook een goede standhouding. Dus ja, ja het, het, het werkt in ieder geval niet tegen. Ik weet niet of het echt uh, de doorslag geeft, maar... Um, ja, het is ah, okay. je, je hebt in ieder geval de concurrentie afgetroffen, want er is ook een toernooi in Argentinië... Uh, waar, geloof ik, meer startgeld te, te krijgen is. Ja, zeker. Die waren Nadal kwijt. Nou, en uh, ja, daar, daar kon, uh, ja, die hadden dat hele Nadal-budget, zou ik maar zeggen. En wij, wij zaten eigenlijk een beetje door het budget heen, dus hebben we wel wat kunnen uh, bieden. Maar eigenlijk niet wat hij misschien normaal zou moeten krijgen. Maar ja, uh, hij koos toch meer voor ons. Uh, hij uh, voelt zich uh, goed voor ons. Hij heeft ons een paar jaar geleden gewonnen. En, uh, ja, dus blij dat, uh, dat hij die keuze heeft gemaakt. Ja, hoe, hoe zit jij eigenlijk normaal gesproken naar die Australië open te kijken? Want je voelt het eigenlijk al op je klompen aan, zo'n Wawrinka die komt dan uh, ver. En dan weet je eigenlijk al uh, dat een, uh, een week later het bericht komt dat hij niet naar Rotterdam zal komen. Uh, ja, nee, je, bent, ja, je maakt je inderdaad wel een beetje zorgen om. En het is eigenlijk niet eens Australisch open, um, maar het is die combinatie met Davis Cup. Kijk, als er geen Davis Cup is, ja. dan is Wawrinka gewoon bij ons. en kan niet twee weken uitrusten en is ja. helemaal prima. Maar die Davis Cup, die uh, ja, dat is dan net even die, die, die, die druppel voor zo'n speler die inderdaad heel goed speelt in Australië en dan nog Davis Cup gaat spelen. Ja, dat, dat kan dan net te veel zijn en, uh ja, dus eh, ja, op zich was ik heel blij dat Wavrinka won. Dat is natuurlijk een onvermachts cadeautje. Eh, het grappige is dat toen we bekend maakte in november, december... geen, geen, uh, geen journalist die het heeft opgeschreven. <lacht> maar ja, eh, een paar weken later wint je Australische open... staat hij nummer drie van de wereld. Hij trekt het terug en opeens uh, is het uh, landelijk nieuws. Ja. En um, ja, dus, dus uh, ja, het is leuk als ze goed doen in Australië... maar als ze niet goed doen, heb ik inderdaad wel zoiets van... nou, op zich niet zo heel erg, want dan is hij ieder geval fit voor... Uh, dus dat is dat de... Dat dubieuze, uh, zeg maar zeggen, een beetje tussenin zit. Dat uh, ambivalent. Ja. Uh, Murray speelt trouwens, het ziet zijn debuut in Rotterdam, want hij speelde al uh, drie keer eerder, geloof ik. Maar het is een mooie kerst op de taart, lijkt me. Uh, ja, zeker. Kijk, um, um, we hadden natuurlijk, dit jaar uh, gingen we van heel breed veld. En toen hadden ze iets van, uh, oké, okay, uh, uh, geen uh, Nadal of Djokovic, uh, maar uh, heel breed veld. Ja, en opeens dan uh, verlies je zo'n Wawrinka en denk je van, nou. Nou en dat nu Murray erbij is, hebben we eigenlijk een beetje het beste van beide werelden. En een heel breed veld. En toch een, een absolute wereldtopper. Dus ja, een uh, ja, uh, onverwachts cadeautje. We hadden wel al eentje uh, eerder. Dus in de winkel winkels ook een onverwachts cadeautje, maar dat is uit ons handig gifst ja. En, uh, en dat potro ook we... komt ook nu toch? Toch wel? Ja die komt ook? Ja, ja. Ja, ja dan maakte ik me dus ook even zorgen om het begin van de week. Maar gisteren heeft hij zijn laatste training afgerond die ja. uh, waar hij zou maar zeggen aan het afwegen was of hij wel of niet zou komen. En, um, uh, en dacht heb dat natuurlijk heel goed. Ja, Berdi, ja. uh, Tsonga. Kortom. Uh, na, uiteindelijk zijn er de dus zeven spelers uit de top 12. En uh, waarvan vijf van de top 10. Dus erg leuk. Alles die kaarten doen. maar klaar voor ons, toch? Ja, jij, jij gaat de handtekening <laughs> vragen, jullie. Ja, ja, dat ga ik doen. Uh, Richard, dankjewel en succes met het toernooi. Ja, oké. Okay, dank dankjewel. Richard Kijksek. We zitten in een nieuwe industriële revolutie.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 Volgens economen gaan robots de arbeidsmarkt helemaal op zijn kop zetten. Maar hoe ver zijn die bouwers van robots eigenlijk? Verslaggever Niels Jager zocht dat uit in het robotlab van Delft. Ik ga deze laten zien. Uh, dit is een robot dat we Zebro noemen. Zesbenige robot. In een kelder onder de faculteit werktuigbouwkunde van de TU Delft. Rent, dat is een lopende robot. Die kan echt hardlopen. Dit is het Robot Lab. Allemaal poppetjes, auto's, robotarmen. Uh, dus deze robot is geïnspireerd door uh, kakkelakken in, uh, in specifiek. De kakkelakken als inspiratie voor een hypermoderne robot. Dat kan, dat kan. Je moet Robert natuur... Babushka is directeur van dit robotlab. En als robotprofessor weet hij... hoe ver het wereldwijde robotonderzoek is. Als je kijkt naar robotisering, is dat nou iets van de toekomst... Of zitten we er al middenin? Daar zitten we nu al uh, middenin. Dat is iets wat al gaande is eigenlijk sinds lang geleden. Ja, sinds jaren 50, toen waren de eerste robots geïntroduceerd in de industrie. Wat je ziet is dat ongeveer 50 jaar lang is weinig ontwikkeling gekomen. De robots die zien precies hetzelfde ongeveer als in de jaren 50. Ook de intelligentie was niet toegenomen. Maar in de laatste jaren komt dat echt in een, uh, in een versnelling. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met een aantal aspecten. Eén is uh, de hardware... Dus de, bijvoorbeeld de sensoren en de actuatoren die worden steeds beter. Als je kijkt naar je mobiel of, of een, uh, een tablet bijvoorbeeld... daar zitten heel veel sensoren die je ook in, uh, in robots kunt gebruiken. Nou, wat je hierachter ziet is een kleine lopende robot. Dit is een, uh, dat heet, noemen we Leo. dat is een robot uh, gemaakt uh, om te onderzoeken of, of je kunt leren. Hè? Dus deze robot kan eigenlijk leren lopen met uh, vallen en opstaan, letterlijk. Die leert het zichzelf. Die leert het zichzelf, dus de die, uh, die valt, ja, dan krijgt het algoritme dat door. Hij krijgt zeg maar, een straf ja, en als hij een stapje voorzet... dan krijgt hij een beloning. En op basis van de straf en de beloning... kan hij bepalen welke loopgedrag uh, het beste is of optimaal is voor hem. Dus dit vermogen om te kunnen leren... dat moet je in de robots gaan, uh, gaan implementeren. Is de is sky the limit? Kan dit oneindig gaan doorgaan, deze ontwikkeling? Het zou niet oneindig doorgaan, denk ik. Creatieve taken overal waar mensen, wat mensen leuk vinden, denk ik. Banen die je, die je wil doen omdat je daar voldoening eruit haalt. Die ga je niet robotiseren. Nou vind ik toevallig mijn, nou vind ik toevallig mijn werk als radioverslaggever erg leuk. Dit, gehaap, dit gehaper is de montage waar ik nu mee bezig ben. En verder bedenk ik de onderwerpen, lees er van alles over... en interview allemaal interessante mensen. Het is natuurlijk wachten tot een robot ook, ook mijn baan overneemt. overneemt. Luister, Luister maar, maar zo, klinkt, zo dat. klinkt dat. En volgens econoom en robotspecialist Anna Salomons... is dat ongemerkt al half gebeurd. De inhoud van jouw baan 50 jaar geleden was heel iets anders dan, dan nu. Uh, toen moest je nog naar een archief om informatie te zoeken... Toen kon je misschien niet eens zelf monteren. Of was dat in ieder geval heel En Nee, dan werd er een editor werd er, uh, ingevlogen inderdaad. Nou ja, dus dat is allemaal veel makkelijker geworden. Uh, maar het, het creatieve aspect van jouw baan... is denk ik iets wat, wat niet snel wo zal worden overgenomen. Ik denk als je een, tegen een robot zegt... verzin, verzin een onderwerp uh, voor de volgende uitzending... Dat dat, dat dat niet zo goed zou lopen. Dus, en ook het monteren zelf. Het verzinnen van wat komt eerst. Wat houdt de luisteraars erbij. Wat vinden ze interessant om te horen. Wat vinden mensen interessant om te horen. Dat kun je als mens beter inschatten dan als robot, denk ik. Dus... Alleen als jouw hele publiek robots worden... zou ik me gaan zorgen maken dat jouw baan echt verdwijnt. Maar moet ik mij persoonlijk als werknemer nu al voorbereiden op al die veranderingen? Ik denk dat je dat doet. Ik denk dat jij tijdens je, je periode als radiomaker al... Uh, waarschijnlijk met nieuwe programma's werkt... met andere montageprogramma's of zoekprogramma's voor, uh, uh, om informatie te zoeken. Dus ik denk dat je dat tijdens, terwijl je je baan doet... dat je dat al, uh, al meekrijgt. En... Gewoon zorgen dat ik meega in alle ontwikkelingen... en niet, uh, niet blijf hangen in hoe ik het tien jaar geleden deed. Ja, dat lijkt me, lijkt me over het algemeen een goed advies. Ja. Een, ja. Uh, experimentele opstelling voor een onderwaterrobot. Terug in het robotlab van de TU Delft. Met, uh, met de robotprofessor robot Robert Babushka. Ik bedoel zoals het uh, heet in het Engels. Volgens hem wordt ja, ja, ja, werken straks... Ja. Alleen maar leuker. De robots gaan de, de saaie en uh, de gevaarlijke banen vervangen. En daarnaast komen nieuwe banen uh, tevoorschijn die, uh, die je nodig hebt om de robots te ontwerpen. Die, die angst zit er wel in. Hè? Want kunnen wij straks nog wel ja, gewoon een normaal inkomen uh, krijgen als die robots alles van ons overnemen? Ja, ik ben, ik ben zeker van wel. Hè? Het, is, het is denk ik de aard van het werk dat het gaat veranderen. En het is, het is niet het feit dat je, dat je minder banen zou krijgen. En zou uw werk als robotprofessor ook ooit kunnen worden overgenomen door een robot? Nou, sommige delen zou ik wel graag door een robot willen overnemen. Een bepaalde administratieve taken of misschien een lange vergadering. Dat vind ik niet erg. Maar de meeste aspecten van mijn werk zijn toch van de aard die ding niet makkelijk over te nemen is. De creatieve kant. En het is zelfs als uw banen. Ik denk dat, uh, dat onze banen uh, voorlopig blijven bestaan. Ja. Nog niet, zegt u. Hoe zit het over 30 jaar? Dan ook nog niet? Dan ook nog niet. En over 50 jaar? <laughs> dat weet ik niet. <laughs> Robot professor Robert Babushka van de TU Delft was dat. In een reportage van Niels de Jager. Alvast een voorproefje voor volgende week. De Olympische Spelen gaan straks van start in een land waar homorechten net iets minder tellen dan hier. Een dweilorkest moet de Russen daar de komende dagen nog in spijntjes op wijzen. Maar hoe staat het eigenlijk met de acceptatie van homo's in ons eigen land? Maar het is ook soms heel muzans om te zeggen, hé, hey, vuile homo. En zit het hier wel altijd snor met de mensenrechten? Nou ja, kijk, de, het credo van de regering is, ons asielbeleid is uh, streng, maar rechtvaardig. Nou, het is streng, maar het is lang niet altijd rechtvaardig. Volgende week in de ochtend... Tolerant Nederland. Michael worden wij met uh, the Pain. We gaan uh, de laatste ronde van de Nationale Nieuwsquiz spelen voor deze week. 126 punten hoogste score. En de kandidaat van vandaag, die daar dus nog wat aan kan veranderen, is Arie van Dijk. Hij is 31 jaar, komt uit Leiden. Goedemorgen. Uitgever van het Nieuwsblad over transport en logistiek. En uh, in de vrije tijd vooral druk met het hardlopen. Nou ja, dat kan lekker in deze winter, hè? Ja, nou, vandaag is het niet zo best weer om hard te lopen. Toch maar, uh, Nee. Dat, dat dan wie niet? Nee. Uh, in deze quiz gaan we ook even hardlopen, want we zijn natuurlijk benieuwd wie de winnaar wordt. Uh, dus eerst maar snel de nieuwsfactor Wennaars, winnaars en winnaars. Wat gebeurt er eigenlijk als Nederland het lidmaatschap van de EU opzegt? Wennaars. Dat heeft de PVV nu ook uitgezocht. Wennaars. En volgens de conclusies levert het de schatkist miljarden op. En winnaars. Het is een herkenbaar standpunt, geloof ik, waar ze nu en dan een rapport bij besteld wordt. Hij heeft het nog niet eens gelezen. Nee, de gulden zal moeten terugkeren. Europa kost ons ook geld. En daar waar het minder kan, fors minder. Moeten we dat doen? Gewoon, je, je wordt wakker en dan moet je, je EU-paspoort inleveren. Zoiets, zo gaat het, geloof ik. Winnaars, winnaars en winnaars. Weg uit de EU moeten we, dan worden we rijk. Zijn we de winnaars? Dat heeft de PVV laten onderzoeken. Vraag 1 is: hoe heet het rapport dat in opdracht van de PVV is gemaakt? Mexit. Is inderdaad goed. Vraag 2: hoe heet het volgens de PVV gerenommeerde Britse onderzoeksbureau dat dit onderzoek heeft gedaan? Capital Economics. En ook dat is goed, ja. Dan gaan we snel naar vraag 3 En daar verluisteren we opnieuw naar een fragment. De slachterij spant een kort geding aan tegen de beslissing van de voedsel- en warenautoriteit... om al het vlees van het bedrijf terug te roepen. De slachterij kan volgens de voedsel- en warenautoriteit niet aantonen waar het vlees vandaan komt. Het bedrijf kwam in opspraak omdat er mogelijk paardenvlees in rundvleesproducten was gestopt. Ja, dat vlees moet dus worden teruggehaald. Hoe heet het slachthuis in Dodewaart? Ja, is dat gewoon uh, goed? Ja, van Hattem. Maar van Hattem, Hattem, uh, Hattem wordt goed gerekend. Het bedrijf gaat een kort geding aanspannen tegen de voedsel- en wareautoriteit. Vraag 4, het gaat om vlees dat in de afgelopen hoeveel jaar is geproduceerd? Twee jaar. En als goed, staatssecretaris Dijksma maakte dat gistermiddag bekend. Het is niet zeker dat dit vlees aan alle voedselveiligheidsvoorschriften voldoet... waarmee het vlees ongeschikt is voor menselijke consumptie, zegt Dijksma. Vraag 5 is opnieuw een fragment en ik wil graag weten wie horen wij? Laat de ministers nou eindelijk eens op papier zetten wat er aan de hand is. En dan ben ik maandag bereid om te kijken wie we allemaal moeten uitnodigen. Dat zal in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken zijn. Maar ik denk dat maandag het beste moment is om te kijken... wie we straks allemaal in vakka willen hebben. Ronald van Raak van de Socialistische Partij. Zeker, ja. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met Plastergate. Die voorlopig nog niet voorbij is. Vraag 6. De reden dat de informatie over de afluisterpraktijk nu naar buiten komt... is dat er een rechtszaak loopt tegen Plasterk en de staat. Hoe heet de groep die die rechtszaak heeft aangespannen? Paf. gisteren nog een van de vertegenwoordigers van uh, die club aan de lijn gehad. Uh, dat is uh, de onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Burgers tegen Plasterk, zo heet die club. Gezellig. De rechtszaak gaat ook nog door, voorlopig. Nog één vraag te gaan. En daarin zijn we in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. Krijgt daar verschillende aanwijzingen voor. En als u het denkt te weten, dan zeg je stop. En komt als het goed is het goede antwoord. zijn maximaal vier punten mee te verdienen. Hier komen de aanwijzingen: 4. Ik eet van twee walletjes. 3. Hopelijk wordt dit niet mijn enige hoogtepunt. 2. Mark Huizinga, Jan Bos en Dorian van Grijsselbergen gingen mee voor. Stop. Stop. Ja, stop, ja, stop, ja, ja nee, niet nee, Stoppen. <laughs> ja, eh, uh, Termors? Voor één punt was geweest, tijdens de opening van de Olympische Spelen... mag ik vanavond voor Nederland de vlag dragen. Dus dat is inderdaad niemand minder dan Jorien Termors. Uh, 126, hij hadden was hoogste score. En dat uh, betekent dat er, uh, even kijken, 18 nodig ja. zijn. Want je had er 7 in... in uh, in deze quiz. Dus het kan ook gelijk worden. Hetzelfde uitgangspunt als gisteren. Ja, dat is het he? ja. ook. Ja. Oh, oh, 126 spannend. punten. Dus je moet je er 18 goed hebben. En dat kan dus in de tijd die we hebben. Maar dan moet het echt allemaal uh, kloppen, Arie. Uh, dus uh, we gaan het gewoon snel doen. Want wie weet komt dus die beslissingsronde eruit. 90 seconden de tijd. Wij stellen de vragen, dan het antwoord. Of pas. Hier komen ze. De nationale nieuwsquiz. In welke Zuid-Amerikaanse stad zijn protesten tegen dure buskaartjes uitgelopen op gevechten? Rio. Is goed. Perk won gisteren met tweeën van welke club? Groningen. FC Utrecht. Hoe heet de Nederlandse snowboard die zich gisteren niet Maak. rechtstreeks wisten plaatsen voor de finale op de Spelen. Sheryl Maas. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een handelaar in Ierseke. ruim 47 ton van wat geblokkeerd. Mosselen. Doe goed, dat is goed. Op welke snelweg botsten gisteren twee vrachtwagens en zeven auto's op elkaar? A2. Is goed. Welke tennissen zal op het toernooi in Buenos Aires toch niet in actie komen vanwege een buikvirus? Murray. Nadal. Een Harley-Davidson die eigendom was van wie. heeft op een veiling tonnen opgebracht? De paus. Is goed. De verkoop van wat voor drank is voor het eerst in 20 jaar gedaald in Nederland? Bier. Wijn. Een Italiaanse marine heeft ten zuiden van welk eiland... meer dan 1100 migranten uit de zee gered? Sicilië. Is goed. Op een rangeerterrein bij welke gemeente is gisteren... gevaarlijke stof uit een wagon gelekt? Utrecht. Zwijndrecht. De onderminister van Buitenlandse Zaken uit welk land... heeft in een telefoongesprek gezegd facte de EU. Verenigde Staten. Is goed. Hoe heet de uitgeverij die vorig jaar... dik 330 miljoen euro verlies heeft geleden? Sanoma. Goed. Bij een concert van welke Nederlandse DJ... zijn tientallen bezoekers onwel geraakt? Cesto. DJ Hartwel. Bij Welk Limburgs dorp is gisteren in een schuur een drugslaboratorium gevonden. Pospo? Dat is goed. Hoe heet de talkshowlegende die na 22 jaar is gestopt met de Tonight show? Nee nou. Is goed. Welke website heeft vandaag haar logo veranderd in de kleuren van de regenboogvlag? Google. Goed. Welk bouwbedrijf zou in de jaren 90 steekpenningen hebben betaald om een grote opdracht in Suriname binnen te halen? Oh, pas, ik had het. Ballers met het proces over de stadionramp in welk land moet worden overgedaan? Mag je nog beantwoorden? Eh. Uh... Noem land, Duitsland. Ik goed, heb nee, halen. Het was Egypte. Maar ik voelde de moed onderweg al een beetje in de schoenen. Ja, zinken. ik vond juist het tweede deel dat ik weer een beetje op tempo kwam. Maar... Ja, ja, nee, maar ik bedoel, gaandeweg die 90 ja. seconden had je zelf ook het idee van die 18 ga ik niet meer halen. Ja, nou ja, ja. Had je nog wel, stiekem ja. de hoop? Ja, je weet nou ja, op een gegeven moment dacht ik, dat gaat wel lekker. Misschien, uh, wie weet wat er in het, het midden waar Even wat keren op dat je moest passen of dat het fout was. Ja. Na 18 zijn het er dus niet geworden. 11. Hij had jij goed. Oké. Okay, dat nou. valt dan weer tegen, zo te horen, of niet? Uh, nou, nee hoor. Nee, ik ben tevreden. Op zich, 77 punten is normaal gesproken nee. best een goede score. Ja, vond ik de best van de week. Hè? Dus, uh... We hadden gisteren dan weer iemand zitten. Niels van Miltenburg. Hebben we hem aan de telefoon? Zeker. Ik Niels? Ben er. Nou, 300 euro in de pocket. Ja, dat is, uh, dat is heel mooi. Ook heel goed gespeeld vandaag. Was nog best even spannend toen je aan het begin alles goed had. Ja, dat dacht uh, ik wel. Toch fijn dat toen ik de eerste fout hoorde tijdens het kanon, moet ik zeggen. En die 300 euro, die gaat uh, waarvoor gebruikt worden? Ik ga volgende maand trouwen, dus daar zal het wel aan op gaan. Ah, kijk, dus we betalen de sleep van je vrouw. Of de ring. Nou, die betalen zelf, maar misschien een, een paar biertjes voor wat gasten. Of... <laughs> een paar biertjes voor wat gasten. Nou, we doen dat met plezier in ieder geval. Veel plezier en een hele mooie bruiloft alvast. Hartelijk dank. En gefeliciteerd. En Arie, jij krijgt van ons het normale prijzenpakket mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid. De radio doen we erbij en een dvd van Penosa. Bedankt. En Bedankt. hartelijk dank voor het meedoen. Tot zover de ochtend voor deze dag, maar ook voor deze werkweek. We zijn de volgende week natuurlijk weer hier op Radio 1. Zometeen Felix Murders en Willemijn Veenhoven met de Nieuws-PV. Prettige vrijdag, prettig weekend. Dag.